En de reacties van het publiek luisteraars zult u wel bemerkt hebben dat Doris vanavond niet op de normale manier bij ons op visite komt. En aangezien onze radio eigenlijk televisie zonder dat storende beeld is, is het misschien wel nuttig dat ik u even vertel dat meneer hier voor ons staat in een oud soldatenuniform uit het jaar 1935 met alles erop en brand. Zo rapporteren wij een zeer weelderige plantengroei op zijn antieke helm. Met over de linkerschouwer een nonchalant geworpen karabijnen, zogenaamde Napoleon Voorlader. Aan zijn vet leren koppelriem hangen van links naar rechts gezien ene zeer fraai en een zeer fraaie en goed functionerende primus, vervolgens een handige roomklopper met ingebouwde blikopener, alsmede een moeilijk te omschrijven apparaat, de in die jaren zo bekende handgranaten onschadelijk maken. De reden van zijn uitzonderlijk verschijnen op deze avond doet de heer Doris zelf uit de boek. Nou ja, jongens, jullie zien het zelf wel. Ik ben in herhaling mot te treden op militair gebied vanwege het feit dat ze een drukfout hebben gemaakt in mijn oproepingskaart. <lacht> Want ik ben eigenlijk nog van de lichting 1935. Nou ja, toen ben ik maar in de kampverkist gedoken, <lacht> en ik heb het oude spulletje eruit gehaald, maar ja, ik wou het eerst nog even chemisch laten reinigen. Maar ik was bang dat het niet meer zou houden, dat heb ik het maar in de glansstijl gezet. Maar als ik nou niet te veel beweeg, dan zit er toch nog een aardige koep in. <tie> maar het is nou niet dat je zegt, daar is nou een jovel uniform om de vijand mee op te houden. <tie> Jongens, toen ik mij bij kamp Amersfoort aanmeldde, stonden ze wel even vreemd te kijken hoor. Er stond zo'n jong knelletje voor de deur op wacht, met een steingun. En ik stap op hem af en ik zeg, soldaat Doris, 64e regiment grenadiers en jagers, lichting 1935, meld zich. <tie> In. Zeg, zeg even tegen de baas dat ik er ben. <lacht> nou, ja, dat jong dat schrikt zijn eigen prikkeldraadversperring. <lacht> Gooit die stengum weg en rent naar de wacht en schreeuwt. De vijand staat voor de deur. <lacht> Gelijk groot alarm, alle kanonnen naar buiten, jongens. Hartje! In gevechtshouding, hoor. Ik zei, jongens, doe me nou een lol, want ik kom alleen maar voor mijn nummer op. Maar dat, dat geloof ik niet helemaal niet. Uh, gel gelukkig kwam er op dat moment, mijn pet af wacht even. <lacht> gelukkig kwam er op dat moment een oude kolonel in een jeep aanscheuren. En die jieten zijn gelijk in de menigte en brult tegen me. Doris kerel, wat heb je daar voor een vriend overjarig abenpakkian? Ik <lacht> zei, ja, nou neem me niet kwalijk kolonel, maar uh, mag dan een beetje antiek zijn. Maar je moet toch een klein beetje meer eerbied voor mijn uniform hebben, want uiteindelijk is het toch de wapenrok van onze Hare Majesteit. <lacht> Toen geeft hij me een jovele klap op mijn schouders, dat ik zak gelijk met mijn hele inventaris 20 centimeter de boeiem in. En zegt, blaas ka, ken je me niet meer? Dat ik kijk hem zo eens aan. En toen zag ik het meteen, zeg. Dat was mijn slaapie uit 35. Ja. Die was ondertussen tot kolonel opgeglommen. Ik zeg, als je me nou flippy met de wasknijperoren... Nou had hij toch liever dat ik dat niet zei. En zegt, uh, Kom maar even mee naar mijn bureau. Dat, uh... En op zijn kantoor geeft Flippie me eerst de jovelen sigaar. En ik zit daar breed uit. Toen zegt Flippie: nou vertel nou eens, wat is er nou voor gein dat je hier zo in dat oude nietje komt aanschuiven? Ik zeg: Flip, jongen, dat is geen geintje. Ik kom zuiver op herhaling. En ik geef hem die kaart. Nou, hij leest hem. krijgt langzaam een experimenteel kleurentelevisiekoppie. <lacht> En brult Doris, wat haal je nou in je hoofd? Hij zei het een beetje anders, maar dat kan ik hier natuurlijk niet herhalen. Hè. Zeg die, dat kan je toch niet menen? Ik zeg, zeker meen ik dat. Ik sta op mijn rechter. Ik ben opgeroepen en eens geroepen blijf geroepen. <lacht> nou, toen eigen na enige minuten weer bij elkaar gevonden had. Ze zei die, ik zal de Haag even op moeten bellen hoor. Goed, hij belt de Haag op. Krijgt daar een generaal van de stad. En legt die generaal in militaire termen uit wat er aan de hand is hè. Nou, die konden er ook niet lachen. Want ik zag Flippy heel langzaam achter zijn bureau in mijn zakken. Ja. En na verloop van tijd geeft hij mij de telefoon en hij zegt: "De generaal wil zelf spreken." Dat ik neem de hoorn en ik zeg: "Ja, hiermee door is van het 64e Grinnen, die zijn een 35. Kerel, brult die gozer in mijn oor? Wat haalt hij nou van krul uit? Ik zeg: ik haal helemaal. Zet hij je misschien dat wij niks anders aan ons kop hebben? Ik zeg, ik denk helemaal. Zegt hij dat wij hier tijd hebben om ons bezig te houden met de een of andere gozer die ze nodig de soldaat wil uithangen? Ik zeg, luister nou, eens even, generaal. Ik heb een oproep op naam en datum en ik sta op mijn rechten. Ik gooi het hoger op, zet hij. Ik gooi het voor de kroon. Ik zeg, wat haal je nou voor flauwekul uit? Ik haal helemaal geen flappen. Ik zeg, denk je misschien dat ze daar niks anders te doen hebben? Ik zeg, ik denk helemaal niet. Ik zeg, denk je dat ze daar tijd hebben om zich bezig te houden met de een of andere gozer die ze nodig de generaal wil uithangen? Ik zeg, kom nou. Ik zeg, die goed, die komt. Nou, oh, hij leidt die de haak hier. zeg, hou jij me geleerd even, vast. dingen ding is aardig om te schieten, maar je moet er niet mee moeten praten, weet je <applaus> Maandag kwam ik uit mijn bed met een aangriepie. En ben er gelijk weer ingedoken, met een glas kwast, met een tik erin. En toen begint ineens buiten zeg, een glazen was in mijn raam te lappen. En die gozer die ziet me daar lekker in bed leggen, die tikt zo... ...en die zegt tegen mijn zo broer lekker een snipperdagje opgenomen. Dat ik draai mij gewoon in bed, ik zeg vent glij uit. Nou, en dat deed hij toen. Fijn jongens, ik met mijn 38 vier mijn bed uit, schuiven de raam omhoog. En tot geluk van die glazen wassen, vierde prinses Margriet toevallig net die dag de verloving met Piet van Vollenhoven. Ja ja, en zodoende hadden de benedenburen de vlag uitgestoken. En toen is die glazen wassen zeg met zijn bretels, heel toevallig. Altijd... Ja. Jongens, en de Hindi. Heel fijn te jojoen. Ja. Maar even goed, kinderen, even goed was het een hele consternatie, want. Uh... De politie kwam erbij en die zag die glazen wassen naar al onze rood, wit en blauw bengelen. Die dacht in eerste instantie dat hij onze drie kleuren erdag wil halen. En aangezien die verloving toevallig niet viel in die radio- en televisiereldeke del. En eerlijk jongens, ik mag dan voor de radio- en televisie wel eens een paar rare capriolen uitgehaald hebben... ...maar van dat radio- en televisiebeleid, daar snap ik geen bas van. Jullie? Oh, dus ik ben de enige niet. Bijvoorbeeld, iedere zeer geachte afgevaardigde... He? ...die mocht niet het woord richten tegen de minister-president... ...maar hij moet het woord richten tegen de voorzitter. Ja, nee. nou, maar die zit erbij of dat de hele zaken aan gehad? Ja. Heb je het ook gemerkt? Die ziet gewoon een hele andere kant uit te kijken. Ja. Nee, laten we nou eens reëel zijn. He? Ik zit met jou te praten. Tel die dat nou eens voor. He? Ga je toch niet een andere kant uit zitten kijken? Nee. Dat doe je alleen als het je niet interesseert wat ik zeg. Niet maar? Dan kijk je een andere kant uit. Je kijkt ook een andere kant uit als je niet om me kan lachen. Klopt dat? Hé, hey, kijk man! Ja. Gisteravond ben ik met de dochter van mijn hospita naar het circus geweest. Wow. Mooi, hoor. Heel mooi. Ja, dat circus, ja. Ja, de dochter van mijn hospita is nou niet bepaald een type waarvan je zegt, dan ga ik nou eens even pontificaal mee op de eerste rij zitten hoor. Och, het is een best mens hoor, nou die van Ze is goed voor de moeder ook en zo, maar eh, om er nou je hele leven tegen aan te kijken, nee. Maar voor een avondje circusbel heb ik eigenlijk gedaan. Eh, waar nog bij kwam, zij had de kaartjes. Goed, ik denk, ik wacht wel tot het circus begonnen is. Dat, eh, dan kom ik pas met er binnen. En dan valt het niet zo op dat die vrouw er eigenlijk niet weet te kleden, hè? Oh. Want dat is meer dan hemeltergend, mensen. Alles hangt schots en scheef af. stel om dan doen. Ze, ze, ze draagt zo'n oud voorwetsen rok oh. tot op de grond, met een ingezet heupstuk. Oh. En daarop heeft ze dan een antiek boleroetje. Ben een creep zien bloesie. Ben een chabot. Dat bloes lekker over zeg je ze dan. Ja. Ik heb eens een keer jou bekeken van jij kan maar. Uh... Nee hoor. Dat bloes helemaal niet hoor. Je reinste bloes. En dan zet ze nog zo'n grote, toulouse-lood hoed op de hoofd. Met een paar van die grote struisveren er dan. Nou, nou. Maar goed, ik denk bij mij ik zal ook een keertje royaal uit de hoek komen... ...dat ik neem twee overstappies. <lacht> <laughs> en we rijden nog geen honderd meter, zeg. En dan krijgen je me een slaande ruzie met die connecteur... ...over het feit dat ze die hoed met die struisveren niet af gaan zetten, Ze nou, ik denk de niet hand, want ik heb net voor 375 maar haar onder laten leren. <lacht> Hij dus zegt die conjecteur, dame, iedere keer als ik langskom, kietelt u me met die struisveren in mijn nek. En ik verzoek u vriendelijk dat slagschip af te zetten, voordat ik dat gekietel verkeerd uit ga leggen. Het einde van het drama was dat we de laatste vijf haltes maar binnen gaan lopen. En daardoor was het tot mijn geluk dat circus al begonnen, het licht ging uit... Het orkest was al halverwege de ouverture van Willem, eh... Ja, <lacht> dus ik dacht, niemand ziet me naar binnen komen, jongens. Maar dat viel ook best tegen, hoor. <lacht> Want ik sluip net met haar aan mijn hand zo tussen de eerste rijen van de paterne klapstoel door. En iedereen die trok netjes zijn been in. Maar er zat één fan vanwege de wintersport met zijn hele been in het gips. <lacht> En dat kon die man niet intrekken, dat... dat ik maak een gezwandeerde loop in die loop van kledderen. Nou, en dan lag ik volkomen plat en dat gaf me een dreun op dat gips, jongens. En, en toen dachten de mensen dat de dochter van mijn hospitaal en ik bij het programma hoorden. En tot overmaat van ramf één een van die jongens achter de schijnwerpers wel eens precies weten wat er aan de hand was. En die zet dat grote zoeklicht op mijn neus. Ja. Nou, toen was het helemaal voor elkaar, hoor. Het publiek zegt, dat ziet me daar overend krabbelen, naast de dochter van mijn hospita met de struisveren toestand. En toen dachten ze, hé, hey, daar heb je de klaus. <lacht> dat ik probeer nog een beetje de, de boel netjes af te werken door een keurige buiging te maken. Maar gelijkertijd was die vent met dat gipsbeen ook weer achter me over overend gekrabbeld. En die geeft me met dat stuk kalk een schot. <lacht> dat ik vlieg een rij of tien naar beneden. En leg zo plat als een school midden in de piste. Ja, ja, ja, en daar dwars doorheen hoor ik ineens over de luidspeakers... ...Jos van der Valk presenteert! <tie> Zal ik in mijn onschuld ineens voor de kaarot werken? <tie> nou, nou moet ik zeggen, Jos van der Valk had voor een jovelprogramma gezorgd, hoor. Want ik krabbel overend als een zak glazen knikkers. En ik sta midden in de tijgerkooi. De muziek begon later Loma te spelen... ...en twaalf prachtige Bengaalse koningstijgers kwamen de kooi insluiten. Kijk hem eens. Nou, noem het maar heerlijk. <lacht> ze keek hem eerst nog een beetje link uit. En ik zag ze nog verbaasd naar dat streefkruisjes bij mij kijken. Ja, Later zijn er nog een paar van die stoeipoes overheen gelopen. <lacht> Dacht er zeker bij hun eigen dat het een zebrapad was. <lacht> maar zover was het nog lang niet, jongens. Want eerst kwam die, die tijgerdonateur op met een zweet. Ja, ja, in een voormalig Brits-Indisch tropenuniform van de Bengaalse lanciers. <coughs> Hij maakt een zeer fraaie buiging voor de massa, ziet mij daar staan. Kijk me als een display-speurzen aan. En geeft me met die zweep een draai om mijn oren. Oh. En fijn toe roept de dochter van mijn hospita. Doris, dwijl de piste, Benneman! Oh. Ja, en daardoor dwong ze met de overstaan van het hele publiek in een soort vettig compliment. ...dat ik grijp die gozer bij zijn blikken medaljes... ...en ik kwak hem met een boging midden in de piste... ...waarop die Bengaalse koningsknullen bovenop hem doken, zeg. Nou, dat wegt met een Bengaalse vuurwerk ongelooflijk. <lacht> en toen ze hem na tien minuten opgevreten hadden... ...toen namen die tijgers mij op hun schouders ...en onder de tonen van Ijzoeg der Gladiatoren... ...werd ik in de ronde gedragen, hè? Midden in mijn succes komt Jos van de Valk de piste inrennen en roept Doris, dat kan niet, dit is tevens een tv-uitzending. Oh. En die kinderen zien dan al de bloederige gedoe hier. Zeg, meneer Jos van de Valk, wil van jouw programma niks zeggen. Vindt het een leuk programma. Maar tegenwoordig zien de kinderen voor de tv en in de bioscoop goedgekeurd door beide keuringen wel andere dingen hoor. Oh. Huh? Zeg, ze zien films met juffrouwen die ploffen van de seks. Oh. Ze zien de meest lugubere moorden. Ze zien films met hele enge mannen... met een psychopathische tik die allemaal nare dingen doen. Ik zeg, zie je er nog van komen dat de volgende generatie... niet eens meer een kaartje hoeft te kopen voor de bioscoop? Wel, nee, ze kunnen gewoon naar binnen op een ziekenfondskaart. Ja, daar zitten we weer, Ja. Yeah. Of dat je ja. niet weg geweest bent. <coughs> ik wil wel even van de gelegenheid gebruikmaken om uh, ten overstaan van een miljoenen publiek zeg maar, <coughs> te verklaren, en zij dan met enige oprichtheid des harten, <coughs> <coughs> dat ik weer blij ben dat je terug bent. Nee, zonder gekheid meneer Stein, ik heb je wel een beetje gemist hoor. Echt waar? Ja, zeker. Waar nog bij komt, de mensen die hebben van ons zulke vreemde dingen verteld. Ze hebben, zelfs, ze hebben zelfs al verteld dat wij ruzie bij elkaar hadden, weet je dat? Nou ja, dat was toch ook zo? Daar zouden we vanavond... <lacht> zouden we het vanavond niet over hebben meneer Stein. Ik heb spontaan aangeboden wat geweest is, is geweest. En dat valt overal wel eens een woordje en... Uiteindelijk hoeven we niet poeslief tegen elkaar te zijn, maar... We zouden er niet meer over praten. We zouden nou, we net doen of dat er helemaal niks aan Maar je begint er zelf over. Integendeel, meneer Stijn, Ik heb alleen gezegd dat de mensen zeggen dat wij ruzie met elkaar gehad hebben. Dan vind jij het nodig om te zeggen dat het zo was. Dat was toch ook zo, ja. meneer? Al was het zo, meneer Stijn, hoef je toch nog, nog niet terecht in de camera te vertellen dat het zo was? Wat krijgen we nou? Waar ja, ja, ja, nog bij komt, niet, Dat ik niet nodig vind nou. dat je met je tingel steeds aan die gast gaat Kijk, nou, ik, sta, ik sta even relaxed met je te praten. Ik zet even kwaalshuis, zet ik dat asbakje dan in. En gelijk begin jij weer bonje te zoeken. Wat is dat nou? Ik ben een jongen die gewend is met iets in zijn handen te praten, niet waar? Nonchalant, gaandeweg het gesprek, zet ik even dat asbakje. heb niemand gezegd dat jij dat asbakje niet aan moet zetten. wat? Nou, maar je zet ik hier op de muziek? Ja, nou, op de muziek. Is het misschien een originele partituur van Beethoven dat er niet Nee, van mij. Oh, is het Is het misschien met goud geschreven dat daar niet een asbakje op mag? Meneer Stijn, ik begrijp het niet. Sta je even met de man te praten, zet je een asbak die daar niet aan. Ik krijg je gelijk een bonje. Ach, man wat vind je daar toch weer op? Uiteindelijk komt het hier op neer. Iedereen heeft wel eens een ruzie. Dat komt in de beste families voor. Oh ja. Maar je komt tot de conclusie. Het kwam eigenlijk nergens door. Ja, dat zeg jij. Ik heb je alleen maar verweten dat je zo onmuzikaal bent. Nou, kom nou. Waar tegenover staat, je bent geen ongezellige wen. Nou, dat valt me alweer mee. Waarom maken de mensen steeds ruw zie met elkaar? Waarom vliegen de mensen elkaar steeds in het hart. Hoe kan je verlangen, wanneer twee buren, elkaar niet eens verstaan? Het tussen Khrushchev en Konsemi, het van een leien dat zal gaan. En je tussen Macmillan en Charles de niet? een EEG-brug. Uh. Zou kunnen, slant. Het huh. is toch verschrikkelijk, meneer Stijn. Neem nou Rigoletto, meneer Stijn. Rigoletto vermoordde je bloedeigen kind. Jazeker. En Hamlet, ik weet niet precies hoe het in elkaar zat... maar die had een reuze verschil van mening met je omen. En kijk naar Romeo en Juliet... Die hebben elkaar ook verkeerd begrepen. En zo zou ik nog uren door kunnen gaan, meneer Stijn. Neem nou eens Ajax en Feyenoord. He? Neem de kwaai en zuurhof. Zo is het toch zeker? Zelfs de hele kolen en stalien. Nou, die taart die je gezicht hebben. Nee, ik moet nou die taart die je in mijn gezicht hebben. Dat heb ik je ook al tien keer gezegd vanavond. Ga er naar me staan. Ik, ik geef je wel een seintje. Zeggen wij nou. Waarom maken de mensen steeds ruzie met elkaar? Waarom vliegen de mensen elkaar steeds in het haar? Zeg nou, wil ik niet kleingeestig zijn, maar weet je dat je nog meteen staat? Oh, begin je weer. Waarom al die ruzie met elkaar?